11 ja, uur, Onnoorda wit met het NOS-journaal. De wereldwijde Occupy-manifestatie is in het centrum van Rome ontaard... in een veldslag met de politie, waarbij zeker 70 mensen gewond zijn geraakt. Een paar van hen zijn er slecht aan toe. Honderden gemaskerde jongeren staken auto's en vuilcontainers in brand... en gooiden met stenen en flessen naar de politie. Ruiten van bankgebouwen sneuvelden... en een politiebusje werd omsingeld en ook in brand gestoken. De twee inzittenden konden zich ten in veiligheid brengen. De ME zette traangas en waterkanonnen in. Vreedzame betogers zochten een veilig heenkomen in kerken en andere gebouwen. Het waren de ernstigste ongeregeldheden in jaren in de Italiaanse hoofdstad. Politici van links tot rechts hebben de redder scherp veroordeeld. De Europese top volgende weekend in Brussel... wordt van beslissende betekenis voor het aanpakken van de schuldencrisis. Dat is in Parijs gezegd na een tweedaags overleg van ministers van Financiën en bankpresidenten van de G20...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 Nog steeds is het verzet niet helemaal gebroken. De belangrijkste stad waar Gaddafi-aanhangers al weken stand houden is Sirte. Een dokter van artsen zonder grenzen schat dat 10.000 van de 75.000 inwoners... geen mogelijkheid hebben om het geweld te ontvluchten. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen. De man die drie maanden geleden de halfbroer van de Afghaanse president Karzai vermoorde was geen Taliban-strijder. Dat meldt een NAVO-functionaris in Brussel...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 In derde Divisie zijn vanavond vijf wedstrijden gespeeld. Koploper AZ speelde in de Amsterdam Arena met 2-2 gelijk tegen Ajax. PSV won thuis met 1-0 van FC Utrecht en FC Twente versloeg RKC in Waalwijk met 4-0. Herakles FC Groningen werd 2-1 en Heereveen de Graafschap eindigde in 1-1. AZ gaat aan de leiding met twee punten voorsprong op PSV in Twente en inmiddels zes punten op Ajax.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 Middagtemperatuur dan tussen 11 graden in het noorden en 14 in het zuiden. Maandag wat meer bewolking en vanaf dinsdag gaat het regenen. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie op de A6 Muiden richting Lelystad... is de afrit bij Almere stad dicht. En dat was de verkeersinformatie. Simon wil over drie jaar een zeilboot kopen. Dat is Simons plan.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 Een laatste glas im steen. Dit is met het oog op morgen: met een overzicht van de actualiteiten. en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden. Binnen zit Max van Bezel. Piedijn Donner heeft deze week ook met succes actie gevoerd. Occupy, de Raad van State. Goedenavond en van harte welkom bij de zaterdag-editie van Met het oog op morgen. Met, een groot deel van de Nederlandse kiezers... zouden Grieken en Portugezen het liefst uit de Europese Unie zien vertrekken. Maar ondertussen komen er nog steeds nieuwe kandidaatlidzaten bij. Sinds deze week mag Servië zich kandidaat voor de Unie noemen... en de Tweede Kamercommissie van Buitenlandse Zaken vertrekt deze week naar de Balkan... om te kijken of de Bosniërs en Montenegrijnen er ook rijp voor zijn. Ons politici-panel straks over de uitbreiding van Europa... Een psychiater of psycholoog houdt zijn cliënten voor dat ze hun gevoel moeten laten spreken. Een anesthesist stelt zich ten doel het gevoel van de patiënt uit te schakelen. Anna Enquist, schrijver, maar van oorsprong psychoanalytica... raakte gefascineerd door die tegenstelling en schreef het boek De Verdoving. Ze is straks hier. Het is misschien niet moeilijker te winnen van Somalië en die voorkust... maar toch, het eiland Mauritius is uitgeroepen tot best geregeerde land van Afrika... Aandacht vanavond voor de bakermat van de dodo. Zo beroemd als de New York Yankees en de Baltimore Orioles... zijn ze niet. Baseballclubs als Neptunus Rotterdam en HCAW uit Bussum. Toch staat Nederland in de finale van het WK Honkbal in Panama. Vannacht om 12 uur begint de match. We moeten nog heel even de Kubanen verslaan en dan zijn we kampioen. En live vanuit de studio een optreden van de Portugese Amsterdammer... Fernando Lamariñas. Maar eerst het nieuwsoverzicht. Zaterdag 15 oktober. Occupy Wall Street, de betoging tegen de uitwassen van het kapitalisme... is overgewaaid naar Nederland. In Den Haag en in Amsterdam gingen betogers de straat op. Volledig via internet georganiseerd. Er is geen centrale leiding. De vraag is dan ook welke standpunten de demonstranten hebben. De competitie en de commercie is het grote vergif van de samenleving... En daar zijn we nu afscheid van aan het nemen. Als ik iets op de televisie hoor van die, dat graaien aan de top, dan word ik zo gefrustreerd dat ik het uitzet en wegloop. Het is een signaal dat het financiële systeem niet klopt en dat er iets moet veranderen. En we weten niet hoe. We zijn geen economen, maar er moet iets veranderen, klaar. De sfeer bij de protesten was gemoedelijk. Dat was anders in Rome. Het centrum van de stad leek wel een slagveld. Ramen van banken werden ingegooid. Auto's werden in brand gestoken en ook de politiebusjes moesten het ontgelden. De oproerpolitie de 200.000 betogers uiteindelijk met waterkanonnen uiteen. Problemen van een heel andere orde in Thailand... Het waterpeil is door de overstromingen gestegen tot 2,3 meter. 3. Dat is zo'n 20 centimeter lager dan de dijken. Reddingswerkers proberen hoofdstad Bangkok met extra zandzakken tegen het water te beschermen. Ook Nederlandse vrijwilligers helpen mee in de strijd tegen de overstromingen. Het gebied wat overstroomd is, is waarschijnlijk bijna net zo groot als heel Nederland. En uh, daarin zijn mensen die geen elektriciteit hebben, mensen die geen eten, drinken hebben... mensen die ziek zijn, die zich niet kunnen verplaatsen. En daar is gewoon ontzettend veel hulp bij nodig. Die hulp komt uit de Verenigde Staten. Amerikaanse mariniers gaan de taai ondersteunen. De ambassadeur is overgevlogen naar het rampgebied om het goede nieuws te vertellen. We are heel erg blij dat we hier de marines hier dit is een belangrijk stap voor ons om te zien hoe we can help Thailand kunnen helpen... op een heel, moeilijke tijd. Moeilijke tijden ook voor sporter Joeri van Gelder. Hij greep vandaag naast zijn enige kans om mee te mogen doen aan de Olympische Spelen. De turner moest op het WK zilver halen, maar viel bij de afsprong op zijn billen. Kiest hij voor de dubbelsalte gestrekt. Hij kiest voor de dubbelsalte gehoekt en hij valt. Einde WK. Einde Olympische Droom. Die andere Nederlandse topsporter die er een tijd uit is geweest, Sven Kramer, deed het beter. Na een afwezigheid van anderhalf jaar won hij plotseling de 3000 meter schaatsen in Duitsland. Last van zijn oude blessures had Kramer niet. Ik was wel even wennen, maar het uh, ging eigenlijk best goed. En, uh, misschien wel uh, boven verwachting. Uh, ja, best zijn toch altijd anders dan training, weet je. En dan weer even terug naar Occupy Wall Street. Het is u misschien ontgaan, maar ook in Enschede deden ze mee aan de wereldwijde acties. Zo druk als het in de Randstad was, zo rustig bleef het in het oosten van het land. In het nuchtere Overijssel zaten ze niet te springen om een anticapitalistische actie. Geven ze een alternatief. Verzinnen ze iets anders, dan ben ik er wel voor. Maar iets zomaar tegen protesteren, tegen het kapitaal. Nou ja, kapitalistische staten zijn we allemaal en daar vreten we allemaal van. Uiteindelijk kwamen er in het centrum van Enschede wel geteld zes mensen opdagen. Niet erg veel, erkent deze actievoerder. Maar hij is niet voor één gat te vangen. Dat uh, is inderdaad niet heel erg veel. Maar ik ben er wel. Ik sta er wel en, uh, en daar gaat het uh, uiteindelijk om. Dat was nieuws vandaag op radio en TV. Ook in Portugal gingen de mensen vandaag de straat op. Daar was het protest vooral gericht tegen de gigantische bezuinigingen die eraan komen. Aan de lijn José da Silva, correspondent in Portugal. U zat gisteren ook al in met het oog op morgen. Uh, hoe was de opkomst vanavond? Nou, gigantisch groot. Op dit moment bevinden zich uh, nog enkele mensen, of nou enkele, honderden mensen in Lissabon, die een soort uh, volksvergadering houden. Een open debat van hoe het verder moet gaan. Maar vanmiddag waren er, ja, de organisatie zegt tegen de honderdduizend in Lissabon en over de andere Portugese steden vele tienduizend. Dus het is heel erg aangeslagen hier in Portugal. En is iedereen nu weer aan de Vino Verde of de Poort? Nou, dat vraag ik me af of dat zo is. Want het gaat heel moeilijk in Portugal. Mensen hebben weinig geld, dus ook voor de Vignon Verde. Uh, nou, er zit altijd wat geld in de beurs voor de Vignon Verde. Maar uh, ja, het gaat heel moeilijk en heel slecht hier. Dus uh, mensen vragen zich af hoe ze de eindjes in elkaar moeten knopen. Uh, Portugezen verdienen namelijk niet zoveel. Minimumloon is 475 euro. Gemiddelde loon is 900 à uh, 1100 euro netto per maand. Dus dat is echt niet veel. Het levensstandaard in Portugal is vrij hoog. En met, met al deze bezuinigingen weten mensen het uh, verder gewoon helemaal niet meer. Is er enige kans dat de Portugese regering naar de protesten luistert? Ja natuurlijk, ze luisteren altijd naar uh, ja, wat het volk uh, te zeggen heeft, maar Portugal kan geen enkele kant uit, hè? want ze hebben dat geld gekregen van de Europese Unie, de centrale bank en het IMF, 78 miljard euro, en ze moeten gewoon uh, die, uh, die voorwaarden nakomen. Hè? Dus eind dit jaar mag het er niet meer dan 5,9% uitkomen, volgend jaar 4,5% enzovoort. Dus als ze zich daar niet aan houden, dan krijgen we dezelfde problemen te maken als in Griekenland, en dat wil ze natuurlijk hier niet, maar ja, de Mensen kunnen gewoon niet verder hier in Portugal. Dus wat er te wachten staat in de komende weken, maanden... is dat je enorme protestacties hier krijgt. Waarschijnlijk binnenkort al uh, enkele algemene stakingen zelfs. Niet één maar enkele. Daar wordt nu al over gesproken. Nou, dat, dat helpt het land ook niet verder. Maar ja, mensen weten niet hoe ze het anders moeten doen. Dankjewel, José da Silva vanuit Portugal. En Fernando Lamariñas hier in de studio. Welkom trouwens. U gaat uh, straks met uw broer Antonio voor ons spelen... Maar... Eerst, jullie komen uit Portugal oorspronkelijk. Uh, hoe denkt u over die bezuinigingen die uh, ja, het, op het land afkomen? Nou, wat, wat ik denk, ja... Ik denk dat het normaal is. Omdat ik, ik denk dat die, die, die problemen die nu ontstaan in Portugal... Zijn, waren een beetje voorspelbaar al een tijd. Omdat Want Portugal, ik denk dat de, de laatste 15 jaar in een luchtballon economie leeft... En, uh, en sinds die, die, die, zeg maar die subsidie van de uh, EU uh, gestopt zijn... En dan is de hele dingen naar beneden kwam kom, ja, te falen. Mensen hebben te veel uitgegeven eigenlijk de afgelopen jaren? Ja, ik, ik denk dat de mensen zijn veel te veel uh, in, in, in de krediet ingegaan. Uh, de, en daarom ik het zeggen. Het was een soort luchtballon. Omdat het, en de kleine industrie en de, kleine, en de economie van de kleine bedrijven... dat zijn verhuisd naar, naar Oost-Europese landen en naar China... En, en opeens de subsidies zijn niet meer. En dan op, ja. Dus er zal, leuk of niet, er zal moeten worden bezuinigd. En ja, zeker weten. En, en ik denk dat hier kan niet ont ontkomen. Ja. En de rijken worden rijk omdat ze, be ze betalen geen belasting. De armen betalen geen belasting omdat <laughs> niemand weet van. <laughs> zo, het is een chaos. Het is een klein beetje hetzelfde als Griekenland. Misschien niet zo beter, ik weet het niet. Ik ben geen specialist. Maar. Het lijkt. maar het lijkt. Die kant op. Nou, we gaan het niet alleen maar over ellendige sociaal-economische dingen in Portugal hebben. U bent gekomen met uw broer Antonio op de bas om voor ons te spelen nummers van het nieuwe album Eterno. Wat wordt het eerste nummer? Uh, de eerste naam is Gent, mensen. Gaat uw gang. Dentro da solidão o solitário No meio da multidão Passei a tristeza Gente vem, olha, passa, sorrindo e se abraça E um sol tímido de inverno Promete a primavera Gente, oh gente No meio da gente A gente se esquece de gente gente ou oh, gente no meio da gente alma descontente, onde se esconde Sinto-me tão triste, sou eu o solitário. Deixa-me esconder de penas tenho o rosário. Pouco minha triste não vos digo, levo no coração. A quem eu penso tá comigo no meio da de voz gente. me sentir o calor. Indifferente compaixão, entendimento acolhedor. Entre vocês, minha gente, o quente da multidão. É o abraço do incógnito que alimenta o coração. De um sentimento insólito, gente, oh gente. No meio de Gente, de Gente, vergeet de Gente. Gente, oh Gente, Gente. In no het midden Gente, alma descontente, hoe ze schoot. In het midden van de Gente, oh. Dank jullie wel. En ik vergeet nog helemaal te zeggen dat u hun ook kunt zien... Fernando en Antonio, als u via uw computer kijkt... via www.nos.nl of www.radio1.nl. Dan ziet u ook de prachtige, authentieke Portugese basgitaar van Antonio... Prachtig instrument. Morgen vertrekt een delegatie van de Tweede Kamercommissie... voor Europese Zaken naar de Balkan, naar Montenegro en Bosnië... om precies te zijn. En ze gaan daar kijken hoe het staat met de voorbereidingen van die landen... op een toekomstig lidmaatschap van de Europese Unie. Over die uitbreiding ga ik praten met drie leden van de commissie. Henk-Jan Armel van het CDA... Louis Bontes van de PVV en hier in de studio Arjan Elfasset van GroenLinks. Hey, de, meneer Elfasset, u, ga, u gaat niet mee hè, naar de Balkan? Nee, ik ga niet mee. Hè. Meneer Ormel, wel? Ik ga wel mee, meneer Van Wezel. Goedenavond. Goedenavond, meneer Ormel. Uh, meneer Bontes, u gaat ook? Ja, goedenavond. Ik ga ook mee, inderdaad. Uh, ik ga eerst even iets anders aan u vragen. Want uh, afgelopen week besloot de Europese Commissie... dat. Servië, ook op de Balkan gelegen, zich kandidaatlid van de EU mag noemen. Uh, vindt u dat goed nieuws, meneer Alvasset? Nou, ik moet even uh, iets corrigeren. De commissie adviseert uh, de Raad om uh, Servië als kandidaatlid... te ah, de commissie lidstaten. gaat er niet over. Ze gaan er niet over. De Europese Raad die besluit erover. En, uh, en dan moeten nationale parlementen dat uh, goed vinden. Dus um, de Europees... hoe staat u er tegenover als GroenLinks'er? Nou, ik maak me ernstig zorgen over de situatie in Kosovo met name... en de rol die Servië daar speelt. En uh, Servië die is uh, weggelopen bij de onderhandelingstafel. En het lijkt me juist goed dat voordat überhaupt die kandidaatstatus uh, plaats kan vinden... Uh, dat uh, Servië gedwongen wordt om weer terug te gaan naar die onderhandelingstafel. Meneer Ormel, moet dat eerst even geregeld worden met Kosovo... voordat er serieus gesproken kan worden met Servië? Uh, er, het is van belang dat uh, Servië een Europees perspectief heeft. En wat ons betreft uh, zou er ook gezegd kunnen worden van... nou ja, kandidaatlidmaatschap is prima, maar we beginnen pas met onderhandelen... als Servië zijn grensconflicten met Kosovo heeft geklaard. Meneer Bontes, lijkt u dat wat, Servië-lid van de EU... als ze vrede gesloten hebben met de Kosovaren? Nee, het uh, lijkt me helemaal niets. Uh, ook al sluiten ze vrede met de Kosovaren, ook al lossen ze hun corruptieproblemen op... Ook al lossen ze de problemen op met minderheden. Want er kan nog steeds geen gay pride georganiseerd worden in Belgado. Maar ook al lossen ze alles op, komen ze wat ons betreft nooit de EU in. En waarom niet? Het zijn toch ook Europeanen? Ja, maar die EU is al groot genoeg. 27 landen. Het is al onbeheersbaar. We hebben al heel veel moeite om landen als Roemenië en Bulgarije... enigszins op niveau te krijgen. Dat lukt nog steeds niet. Dat is een grote fout geweest om die toe te laten ooit. En nu nog meer landen erbij. Ja, dat dat kan de EU niet, uh, niet dragen en de PVV is daar veel tegenstander van. Ja, meneer Armel, u hoort het geen sprake van wat de PVV betreft. Ja, maar uh, wat uh, het CDA betreft uh, hebben we uh, al tien jaar geleden... aan alle landen op de Balkan een Europees perspectief geboden. En dat is toen gedaan... Om te voorkomen dat er weer oorlog zou uitbreken op de Balkan, in de achtertuin van Europa. En het hebben van Europees perspectief is van groot belang voor alle Balkanlanden om in vrede met elkaar te kunnen leven. Ze moeten wel voldoen aan alle voorwaarden. Willen ze ooit lid kunnen worden, het is ja. echt niet zo dat ze morgen lid kunnen worden. Hoewel Slovenië al lang lid is, en Kroatië binnenkort en lid is. kan gaan worden. Ja. Uh, laten we even naar uh, de reis die jullie gaan maken naar Bosnië en Montenegro kijken. Want ja, dat zijn dus weer twee nieuwe landen die eventueel ook lid willen worden. Uh, meneer Bontes, wat gaat u ze zeggen? Ik ga ze zeggen, en ik heb dat vorige keer ook tegen de, tegen de president van Servië, de heer Tadis, gezegd... Uh, dat ze niet welkom zijn uh, in de EU. En. Uh, ja, ik vind, het, uh, ik vind het mijn taak om dat te zeggen. De hele delegatie is uh, ontzettend pro-Europa. De PVV is, nog steeds, is op dit moment de enige echte europa Europa-kritische partij in Nederland. En ik ga dat uh, de regeringsleiders of de minister waar we mee gaan spreken... Ga, ga ik dat vertellen. En meneer Ormel, wat gaat u ze vragen of wat gaat u ze zeggen in uh, Bosnië? Er is een uh, enorm verschil tussen Bosnië en Montenegro. Montenegro is al een kandidaatland... En de Europese Commissie heeft gezegd van Montenegro is klaar om te beginnen met onderhandelingen. Dat is een heel traject. Als het Bosnië betreft, dat is nog lang niet klaar, is ook geen kandidaatlid. Daar zijn drie etnische groeperingen die met elkaar eerst tot overeenstemming moeten kunnen komen over uh, een gezamenlijke grondwet, uh, over een, uh, een goede staatshervorming, voordat er sprake is van Europees perspectief. Meneer Alfonsi, als u was meegegaan, want u kunt om privé redenen, dat begreep ik niet mee. Uh, wat had u ze gezegd in Bosnië en Montenegro? Nou ja, de, kijk, kandidaatstatus betekent nog niet dat je meteen lid bent. En uh, die onderhandelingen betekenen een enorme hoeveelheid hervormingen. Uh, en, dat, uh, en, en het is belangrijk dat er in ieder geval geen data worden genoemd. Uh, maar dat als een land zich beweegt, uh, dat dat uh, uh, gaat op basis van die uh, stappen die gezet moeten worden. En er zijn veel stappen die gezet kunnen worden. En er zijn ook veel beslismomenten. Um, en dan uh, betekent het dat uh, uh, in ieder geval die nu uh, spelen, uh, die conflicten tussen die etnische groepen... Uh, dat, die, uh, dat daar voortgang in uh, komt. Maar moet wat u betreft en GroenLinks betreft... de hele balkan in principe bij de Europese Unie uh, kunnen horen? Ja, um, we hebben met Kroatië een, een heel traject af, uh, afgerond. Uh, de, Kroatië is er nog steeds niet, want er zijn nog uh, wat corruptiezaken hè, die ja. spelen. Uh, maar ook homofobie bijvoorbeeld... Um, maar Kroatië heeft een, na zoveel jaren van hervormingen, zijn ze dichtbij. Het is een land van drie miljoen inwoners. Die drie miljoen inwoners die zullen Europa niet overspoelen. En het is een economische middenmotor van de huidige lidstaten. Dus ik denk dat het alleen maar goed is, ook met name voor Nederland... omdat met die interne markt dat het alleen maar goed is, ook voor Nederland economisch gezien. Meneer Bontes, um, ja, u gaat ze dus eigenlijk uitleggen, ja, wat u de Serviërs ook heeft uitgelegd, denk ik, van jullie horen er niet bij. Hoe, hoe stelt u zich dat gesprek ongeveer voor? Hoe pak je zoiets aan? Nou, ik ben daar uh, direct in en uh, de collega's die erbij zijn geweest, de heer Ormel en de heer Alfacet was er vorige keer ook niet bij trouwens, maar de heer Ormel wel. Ik ben daar direct in. Ik zeg dat uh, open en eerlijk, wel met respect voor die landen. En maar voor hoe zeg de... je dat? Hoe, hoe maak je zoiets duidelijk? Nou, dat er geen draagvlak is in Nederland, dat een groot deel van de Nederlanders er niet op zit te wachten tot die Europese Unie nog groter groeit. En dat een, de, uh, een deel van de Nederlanders er niet op zit te wachten tot Bosnië bijvoorbeeld uh, bij die EU komt. Dat betekent weer uh, verder vrij verkeer van personen. Uh, het zijn landen die over het algemeen kampen met grote uh, vormen van corruptie en georganiseerde misdaad. En daar zitten Nederlanders niet op te wachten en dat, uh, dat vertel ik ze ook. En, uh, en hoe reageren ze dan? Worden ze dan niet heel boos of gaan ze met Sliwovits uh, gooien? of? Nee, dat, dat gelukkig niet. Ze begrijpen het ook wel. Volgens mij hebben ze het ook graag dat je het op staat. En de geen volgtaalgebruik gebruikt en er omheen draait. Dus ik zeg het direct en dat wordt geaccepteerd. In het ene land beter als in het andere land. In Albanië kwam dat wat, wat rauw op hun dak. Maar in Servië werd dat gewoon goed ontvangen van nou, het is een mening... En in Servië kunt u uw mening verkondigen. Meneer Ormel, hoe ziet u dat als CDA-er voor zich van de week? Als meneer Bontes gewoon gaat uitleggen... jongens, de Nederlanders zitten niet op jullie te wachten. Ik ben uh, ook met de heer Bontes in uh, inderdaad Servië, Kosovo en Albanië geweest. En uh, het valt de heer Bontes te prijzen dat hij op een uh, nette en keurige manier duidelijk zijn mening geeft. We gaan daar met een uh, delegatie naartoe waarin een aantal partijen zijn uh, vertegenwoordigd. En uh, daardoor krijgen onze gastheren duidelijk uh, te zien dat er verschillend gedacht wordt in, uh, in het Nederlands parlement... over een eventuele toetreding, over het perspectief, over uh, de manier waarop wij aankijken tegen de Europese Unie... En Daarom vind ik het alleen maar goed dat hier heer Bontes meegaat. Omdat ja, dat geluid moet je niet alleen in het Nederlands parlement laten horen... maar ook uh, daar. Ik zal van mijn kant uh, ja, dat laten horen... Vraag. Wat gaat u dan vervolgens ja. zeggen? Nou, Ik zeg dus dat uh, uh, als uh, landen voldoen aan alle voorwaarden van de Europese Unie... dat hen dan een toekomstperspectief is geboden. Dat ze in de toekomst uh, een volwaardig lid van de Europese Unie kunnen worden. Dat is... Niet alleen in het belang van die landen zelf, dat is ook in ons eigen belang. Want stabiliteit op de Balkan zorgt voor minder uh, criminaliteit, zorgt voor minder illegale immigratie. En dat zijn zaken waar Henk en Ingrid volgens mij ook heel veel belang aan hechten. En meneer Bontes, als meneer Ormel dat zegt, dan gaat u weer zeggen, dat zegt uh, meneer Ormel wel, maar de Nederlanders zitten hier niet op te wachten? Dan zeg ik, de Nederlanders zitten hier niet op te wachten, althans een, een groot deel van de Nederlanders. En uh, de heer Ormel die begrijpt dat ook. Nou, Meneer, ja? nou, ik, be, uh, ik begrijp dat uh, de achterban van de PVV daar kennelijk niet op zit te wachten. Achterban van andere partijen wel. Uh, GroenLinks kan helaas niet meegaan. Maar uh, ook D66, uh, CDA, Partij van de Arbeid, zijn, uh, VVD ook, zijn toch een fors aantal partijen in het Nederlands parlement die een voorstander zijn voor uiteindelijke toetreding van alle landen van de Balkan. Ik wil nog even een laatste thema met u drie uh, aansnijden. Uh, de, de, we hebben het nu over de Balkan, maar daar houdt het natuurlijk niet op, want een heleboel uh, oud sovjet landen. Die willen eigenlijk ook best erbij. Georgië, de Oekraïne, Armenië, Azerbeidzjan. Zeggen allemaal, we liggen ook in Europa. Um, als die uh, een aanvraag indienen, meneer Elfasset, wat dan? ja, Ik denk dat dat uh, nog wel een tijd zal duren voordat daar uh, aanvragen van komen. Uh, laten we allereerst eens even kijken met de zeven landen waar we nu mee bezig zijn. Uh, waarvan de enige die een realistische kans maakt, Kroatië is. En we moeten, als het gaat om Europa en de uitbreiding... gewoon een heel realistisch uh, verhaal vertellen. En dat verwacht ik ook van de regering en ook van partijen als, uh, uh, uh, als de heer Bontes. Een eerlijk verhaal over het toeneemingsproces. Uh, dat gaat niet zomaar. Uh, uh, uh, uh, landen staan niet in de rij om 1, 2, 3, morgen te worden. Dat, gaan, dat gaan Wat is dan te... niet eerlijk aan het verhaal van meneer Bontes? Nou ja, het lijkt net alsof uh, uh, nou ja, uh, morgen er ineens vijf uh, nieuwe landen uh, lid uh, worden. En dat is natuurlijk helemaal niet zo. En, uh, ik bedoel, kijk naar een land als Kroatië. Dat, uh, ik denk dat de Europese Unie daar alleen maar sterker van wordt. En, en zeker ook Nederland. Meneer Bontes, u hoeft niet bang te zijn. Ze komen helemaal niet. Nee, dat uh, zeiden uh, zei mensen als de heer staat ook toen Roemenië en Bulgarije toe moesten treden. Dat ging ook ineens zeer snel. Uh, GroenLinks uh, heeft dat toen allemaal prachtig gevonden. Als er naar GroenLinks uh, ligt, dan uh, is de uitbreiding onbegrensd. Uh, Turkije er liefst nog bij. Uh, mijn partij is daar helder in. Ve geen verdere uitbreiding van de EU. En het gaat opeens zeer snel. IJsland zit in de wachtrij. Uh, Kroatië, dat gaat al heel snel. En landen als Servië, uh, u zult het zien, dat gaat echt allemaal snel. Uh, Turkije is nog steeds in, uh, in de onderhandeling uh, met de EU. En wat ons betreft uh, kun je daar gewoon mee stoppen. Kun je dat afbreken? Meneer Ormel, als de Georgiërs komen, wat zegt het CDA dan? Kijk, het, uh, het gaat erom dat uh, alle landen die op het Europese continent liggen... die hebben in principe een uh, toekomstperspectief uh, voor lidmaatschap van de Europese Unie. Landen zoals Georgië en Armenië zijn daar nog erg ver van af. Maar stel dat deze landen nu volkomen voldoen aan alle waarden en normen... die de Europese gemeenschap heeft... en die in allerlei verdragen en wetten zijn geregeld... en al die landen voldoende aan... dan is dat pure winst voor Nederland. Want dat betekent minder criminaliteit, minder illegale immigratie. Een groter gebied waar dezelfde rechten gelden voor alle mensen... zoals ze ook in Nederland gelden. Nou, Dat is niet alleen voor Nederland goed. Dat is uit het oogpunt van Europese solidariteit... Ook voor die landen goed. Maar dat dat morgen gebeurt, dat is dat een is illusie. Gesloten. Dat is een illusie. Nou, we gaan het er nog vele jaren over hebben, denk ik, bij al die landen. En ik dank jullie alle drie van harte voor deze discussie. En, en meneer Armel en meneer Bontes, en, ja, een mooie reis naar Sarajevo. En hoe, hoe heet de hoofdstad van Montenegro? Podgorica. Podgorica. Ja. <laughs> dank jullie wel. Oké, okay, goedavond. Goedenavond. Goedenavond, meneer Bontes. Fernando Lameringas. Uh, we hadden het net al even over Portugal. U komt uit Portugal, maar uh, u woont al een tijdje in Nederland, hè? Uh, ja, al vanaf uh, 75. En uh, hoe lang zit u en trouwens ook uw broer al in de muziekwereld? Uh, ja, bijna 50 jaar. <laughs> Wat hebben jullie allemaal gedaan? Heel veel. Hè? Van, van alles. <laughs> Noem een paar voorbeelden. <laughs> we hebben, ja, hebben uh, de Styler gespeeld vanaf uh, de jaren 60. De tijd van de Beatles staat nu toe. Ze hebben een, een reis gemaakt door, door het muzieklandschap. En komen uiteindelijk aan bij het album Eterno. Dat betekent eeuwigheid, eeuwig? Uh, ja, oneindig. oneindig. oneindig. Uh, Eterno, oneindig meer. Het is een themaalbum? Uh, een klein beetje een themaalbum, Waar ja. gaat het over? Um, voor mij uh, de oneindigheid is de oneindigheid van de tederheid. Uh, eigenlijk mijn cyclus mijn leven. Als ik hou de woorden af uh, 50 jaar in als muzikant, uh, dat zijn uh, in de laatste jaren meer en meer dingen dat gebeuren. Zeg maar het verlies van dierbaar huh. en en het geboort van van nieuwe want wie leven, heeft u verloren familie. en welk nieuw leven is er in de familie gekomen? Wat zegt u? Wie heeft u verloren en wie is er in het uh, in de familie gekomen? Niet zo lang geleden uh, een broer, huh. oudste broer van ons. En maar tegelijk, we hebben een hoog nieuw leven, we hebben kleine kinderen bij <laughs> gekregen, zo so dat balanceert. Zo so het is een cyclus van leven. Ja, som gaan en som komen. Daarover gaat that's, het. En dat is die oneindigheid van. Het leven. het leven. Daarover gaat het album Eterno. Wat, wat is het nummer dat jullie nu gaan spelen? We gaan Rosenpreten spelen. Waar gaat dat over? Zwart-roze. Gaat het een beetje over racisme? Over iets anders? Oud-fed racisme. Graag. Eterno. Twee. Vaugh. Eu tenho uma linda rosa no meio de tanta flor Para diminuir hoje a mais formosa Rosa, oh meu amor Mas essa rosa é preta do preto da escuridão A minha rosa preta tem a cor da escravidão Niet alleen de kleur van de race, niet alleen de kleur van de race, niet alleen eu kleur van sem fim. Quando o meu amor me de sinto algo dentro de mim. Pena que não venha oh, rosa. Preta, pretinha Oh, Jose oh, Preta, preta Dank jullie wel, Fernando en Antonio Lamarinha. Samen 100 jaar in het vak ongeveer... en de uh, makers van het nieuwe album Eterno. Anna Enquist, welkom. Dank je. En complimenten met prachtige nieuwe roman voor Dovers. Dank je wel. Het uh, is volgens de achterflap... Doktersroman, dan, dan moet ik meer aan zuster Belinda en dat soort werken. Ja, dat denken. was een heerlijk boek. Hè? Jammer dat dat niet meer te krijgen is. Ja, een standaard werk. Ja, doktersroman. Ik dacht er zo over toen ik aan het schrijven was. Het is natuurlijk meer een grapje. Maar je kan er niet omheen. Het is een roman die gaat over dokters en speelt in een ziekenhuis. Ja. Het voorbeeld is het VU Medisch Centrum in uh, Amsterdam. Ja, ja dat uh, heeft te maken met de rare manier waarop dat boek tot stand gekomen is. Um. Namelijk? Ja, nou ja, het was zo dat ik had een. Ik denk drieënhalf jaar geleden of zo. Contrapunt klaar. En uh, ik wist eigenlijk niet wat ik daarna nog aan romans zou willen gaan schrijven. Ik ja. was eigenlijk uitgeput wat de onderwerpen betreft. Uh, ik schreef wel gedichten. Dus ik bracht een, een gedichtenbundel uit. En uh, toen werd ik door Wim Brands gevraagd in zijn boekenprogramma te komen. Ja. En de andere gast daar was Bert Keizer. En die. Uh, kwam daar met een boek... wat hij had geschreven in opdracht van het fysieke Huis. Want die waren met een project begonnen... dat heet Schrijver op de afdeling. Dan nodig een uh, schrijver uit... en die mag dan kiezen op welke afdeling die mee gaat lopen. En uh, nou, hij had dat gedaan en uh, vertelde over dat boek. En hij zei tegen mij, zou dat niks voor jou wezen? En ineens dacht ik, ja, dat is het. Dan weet ik weer uh, wat ik wil gaan doen. Dat vind ik interessant. Dus ik ben nummer twee in die vreemde reden. Mooi idee. Ja. U heeft gekozen voor de verdovingsafdeling, de afdeling ja. anesthesiologie, heet het officieel geloof ik. Ja. Waarom? Ja, dat wist ik eigenlijk meteen dat ik daar naartoe wou. Uh, twee redenen. Het ene is dat het zo'n uh, eigenlijk veronachtzaamd vak is... Als je vraagt aan mensen die geopereerd zijn... dan weten ze altijd precies de naam en het uiterlijk... en de manier van doen de van de chirurg. de chirurg te vertellen. Ja. En dan vraag je wie was de anesthesist. Geen idee. En... Uh... Terwijl het zo ontzettend belangrijk en groot Zekker. vak is, het is echt een heel volwassen specialisme wat ook enorm in ontwikkeling is. Je wilde ze een beetje uit de schaduw van de chirurg halen. Ik wilde ze uit de schaduw halen en ik wil, was ook wel nieuwsgierig wat zijn dat voor mensen die dat vak kiezen? Ja, dus daar wilde ik ook wel me wat over oriënteren. En, maar wat voor mij uh, toch uh, uh, inhoudelijk het meest aantrekkelijke was, uh, was de gedachte dat de anesthesist eigenlijk precies het tegenovergestelde doet uh, van wat de uh, ja, de psychoanalyticus en de psychoanalytische zelf, hè, de therapeut doet. Ja, dat ben ik zelf en ik werk ook nog steeds. Uh, in beperkte mate, maar ja. ik werk nog steeds. En uh, ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen... wat wij, hè, de psychodynamische psychotherapeuten, doen... is uh, proberen de pijn die verborgen zit in een patiënt bewust te maken. Dat hij de pijn mag gaan voelen en kan eventueel kan verwerken of, of uh, kan gaan hanteren. Maar he, je bent gericht op het uh, stimuleren van het gevoel. En de anesthesie... Zijn toen het doet tegenovergestelde? Precies het tegenovergestelde. Dat vond ik zo grappig. Ik denk, nou ja, of grappig, dat, nou, dat vond ik intrigerend. Daar had ik ook wel eens vaker over nagedacht. Ja. Zodat ik meteen, toen die vuur belde... Van of ik die afdeling weet Meteen zei van, ja, maar ik wil naar de anesthesie. Dus ik daarheen en met die... Met die uh, uh, mensen daar praten. Ja, wat doe je dan? Dan loop je mee? Of, uh, de, ja, nou, ik ben eerst gaan praten in. of ze het goed vonden. En ik wilde ook graag weten wat voor vrijheid heb ik. Want Bert Keizer had een heel documentair boek geschreven. En ik wilde echt een roman maken. En ik zat zelf nog te spelen met de gedachte over een detective of zo. Dus ik vroeg: mag, Vinden jullie het erg als, ik, als er iemand vermoord wordt? En mag er iemand een greep uit de opiumkast doen en zo? Nou, dat was allemaal geen bezwaar. Huh? Dus ik dacht: Nou ja, dat komt wel goed. Toen ben ik heel veel gaan lezen, echte handboeken, anesthesie. Want ik denk, ja, als ik met de mensen in gesprek raak en ik zie daar dingen... en ik stel vragen, dan wil ik ook de antwoorden kunnen begrijpen. Nou, dat duurde wel uh, een maand of twee of zo. Toen ben ik uh, interviews gaan doen. Ik heb denk iets van tien mensen van die afdeling geïnterviewd. Heel uitgebreid, hele lange gesprekken. En daarna ben ik gaan meelopen. Nou, dan ging ik gewoon s'morgens vroeg om half acht was dan de overdracht. En dan ging ik heen en werd ik toegevoegd aan een van de anesthesisten. En dan liep ik de hele dag met zijn of haar programma mee. Nachtdienst heb ik ook gedaan, dagdiensten. Op pagina 171 staat een heel mooi citaat... Uh, wat, wat er goed is aan psychoanalyse. Het citaat luidt als iemand kan gaan voelen wat er eigenlijk in hem omgaat... hoe vreselijk ook, verdriet, razernij, machteloosheid, ellende dan is hij er toch beter aan toe dan daarvoor. Toen die narigheid met alle kracht buiten zijn bewustzijn hield. Wat is het goede van de tegenpool, van de verdoving? Nou ja, ik denk dat het natuurlijk toch ook om verschillende soorten pijn gaat als er in je gesneden wordt, dan knap je echt niet van op... als je dat voelt, denk ik. Het is een boeiend experiment, maar niet maar, doen. Nee. Uh, ja, God, het is toch een glijdende schaal. Want uh, ja, je, als je hoofdpijn hebt of zo, kan je ook pillen nemen. Maar ja, ik wil zelf bijvoorbeeld altijd graag weten hoe erg is het. He, dus dan ben je wat terughoudender uh, met medicijnen. Dus de, er zit wel een glijdende schaal in. Kijk, pijn, dat, dat zien wij natuurlijk als onze vijand. Maar pijn is ook je vriend, want die vertelt waar iets niet goed zit, hè, waar je iets aan moet gaan doen. Contrapunt, een van uw meest beroemde boeken, ging eigenlijk ook over het verwerken van gevoelens, verstoppen van gevoelens, voor een deel door, door heel veel Bach te gaan spelen op de piano. U heeft dat geschreven na het verlies van uw dochter, Margit. Zat toen, ja, is er een lijn tussen die twee boeken, dat thema van verdoven van gevoelens? Nou ja, ik denk wel het thema van wat doe je met een enorm trauma? En dat is natuurlijk ook iets uit mijn vak. Dat je toch in, in de eerste gesprekken met nieuwe patiënten uh, kijkt... Van, uh, zou die persoon ervan opknappen als dat trauma weer uh, beleefd zou worden? Of doen we er beter aan om dat toe te dekken en het niet op te rakelen? Hoe komt u eruit? Dat wisselt. Er zijn geen uh, gouden regels voor. Maar alleen dat je heel nauwkeurig moet kijken. En vooral ook moet kijken hoe sterk is uh, die persoon. Hè? Uh, kan die het hanteren als het uh, op, weer opkomt? En ik denk eigenlijk zelf dat er gewoon dingen zijn... die helemaal niet te verwerken zijn. Dus dat je dan veel beter kan streven naar uh, ja, mensen proberen... He, met mensen te bespreken, hoe kan je er beter mee omgaan? Verdoof. Maar we hadden het over die lijn tussen contrapunt en dit. Ja, je ziet in contrapunt zo'n zo vrouw... die dan zo'n onverwerkbaar trauma heeft gehad... Uh, een beetje heen en weer gaan. He, dat ze uh, een aantal uren per dag zichzelf verdooft... met het piano studeren... maar dan dat, dat toch ook die heftige gevoelens weer opkomen. Dus het is uh, uh, ja, een beetje van het een en een beetje van het ander... en daardoor wordt het net draaglijk. Of te doen. Ik vind het echt een monumentaal boek, De Verdovers, van Anna Enkwist. Nou, dat is leuk om te horen. Het is echt prachtig. Ja. En ik, ik moet ook nog even zeggen dat u dinsdag bij de collega's van de NTR van Kunst of Radio bent. Dat is zo, ja. Bedankt voor uw komst. Où j'entre le matin, le chapeau à la main Tes lèvres, Louise, penses-tu ce qu'elles me disent Où c'est du caraco, le rubis d'un mégot Après tout, peu importe, où j'allume ma clape Au premier feu du jour, ou au foudre de l'amour Si les miennes se grisent à tes lèvres, Louise Sur tes lèvres Louise, les miennes sont assises Je ne décolle plus les fesses de ce banc de messe Tes lèvres Louise, crois-tu ce qu'elles me disent Ou oh, cette basilique est un kiosque à musique Après tout, peu importe, où j'allume ma clope Si ce n'est pas l'amour, ce sont les alentours Si les miennes se grisent à tes lèvres Louise Ta lettre Louise Est arrivée tantôt De tes lèvres cerises Elle porte le seau Tes lèvres Louise Me donnent congé Ma rage s'épuise sur mes ongles rongés Paris te contient et je suis jaloux comme un chien Je reviens gratter à ta porte Tes lèvres sont closes Louise tu m'envoies sur les roses Dis-moi quelque chose, rien Je ne veux plus que la nuit. En parapluie. Thomas Fersen uh, zong over Louise. Mauritius, een uh, eiland, het ligt midden in de Indische Oceaan, is uitgeroepen tot het land met het beste bestuur van heel Afrika. Voor veel Nederlanders is Mauritius een onbekend land. Maar we waren wel de eerste die er woonde. Kenneth Rijsdijk is geoloog aan de Universiteit van Amsterdam. Verschillende expedities naar Mauritius achter de rug. Namelijk op zoek naar de geheimen van de uitgestorven vogel Dodo. Maar ik wou het nu even over het uh, land uh, met u hebben, meneer Rijsdijk. Uh, wa wanneer hebben de Hollanders precies uh, voet aan de grond gezet in Mauritius? Nou, dat uh, was al uh, in uh, zo rond 1500. Uh, toen hebben de Nederlanders eigenlijk voor het eerst uh, voet uh, aan land van Mauritius uh, gezet. En toen hadden ze ook, uh, realiseerden ze ook van wat een rijk land is dit. He, er is uh, vers water. Je moet je voorstellen, het was halverwege uh, Zuid-Afrika en uh, Indië, uh, Indonesië. Dus het was een heel belangrijk tussenstation. En uh, ja. In die tijd uh, waren de eerste Nederlanders erop. En wat was er rijk aan, behalve het water? <güls> nou, ook uh, natuurlijk uh, vruchten- en voedselvoorzieningen. Uh, uh, dus uh, een uiterst belangrijk tussenstation. U moet zich voorstellen: uh, er waren reuzenschilpadden, en die werden gebruikt als uh, voedsel. En daarnaast uh, ontdekte men ook uh, de aanwezigheid van hout, hè, tropisch uh, hardhout, zoals ebbenhout. Dus dat was ook nog verhandelbaar. Maar in eerste instantie was het echt gezien als een tussenstation om die lange tocht uh, te onderbreken. De Nederlanders of de Hollanders, die, die hebben het eiland ook zijn naam gegeven. Ja, dat klopt. Is dus, nou, Genoemd naar de stadhouder prins uh, Maurits. Maurits. Ja. En, waar, waarom, en waarom hebben we het land weer opgegeven of heeft iemand het veroverd? Of? Nou, op een gegeven moment ontdekten we een snellere route naar de oost. En dat Aha. was via Australië en Zuid-Afrika hadden we ook op een gegeven moment in handen. En uh, uh, daarnaast uh, was ook al het ebbehout op... en toen kostte het meer geld dan het opleverde. Dus uh, ja, Nederlandse mentaliteit, dan uh, hoeven we daar ook niet meer te verblijven. Nee, het, <laughs> zon, het, het, ondanks het verse water en uh, het ebbehout. Uh, wie, he, wie hebben er toen allemaal de lakens uitgedeeld in de eeuw daarna? Nou, dan, uh, toen is het in Engelse uh, of in Franse handen terechtgekomen... En uh, Napoleon uh, verloor het vervolgens aan de Britten in uh, 1810. Een grote, beroemde zeeslag. Uh, de enige die Napoleon overigens gewonnen had, maar daarna verloor hij helaas weer. Dus toen was het uh, uiteindelijk in handen van de Engelsen tot 1968. En toen werd Mauritius een onafhankelijke staat. Heeft het inderdaad zo'n uh, goed bestuur... Dat het, dat het uitgekozen is tot het ja. best geregeerde land van Afrika? Ja, het, uh, uh, het is een, uh, uh, bestuur eigenlijk is eigenlijk een constitutionele democratie... zoals wij die ook kennen. En die is eigenlijk uh, ontworpen uh, in, de, in de jaren zestig... door uh, ja, een van de belangrijke trekkers daar, Sir Ramgolam... Dat is een, uh, een Mauritiaan van Indiase afkomst. Want er wonen veel, veel hindoe's, veel mensen Dat klopt. uit India. Ja, het is uh, eigenlijk 50% van de mensen komen uit uh, India. En dan iets van 25% bestaat uit een mix van creole, Afrikaans en Indias uh, bloed. En dan heb je natuurlijk nog wat uh, Fransen, Engelsen en, Engels en uh, Chinezen. Dat, dat is een beetje de samenstel. Dus uh, Sir Ramkollam die had eigenlijk uh, het, Je uh, moet je voorstellen, is een soort Gandhi voor de Mauritianen geweest uh, in Mauritius. En die had een heel visionaire uh, ja, uh, inzicht in van hoe hij die democratie vorm zou moeten geven. Van zo'n eilandstaat helemaal in het middle of nowhere midden in, in de oceaan. En dat uh, is uh, tot nog toe een succes geweest. Het was een beetje een socialistische leest. Met het idee van iedereen moet uh, werk hebben. Juist ook de mensen zonder uh, uh, opleiding. En ook uh, verdeling van inkomsten moet zo eerlijk mogelijk zijn. En ook dat is nog steeds uh, in, in zekere zin het geval op Mauritius. Het schijnt ook een heel milieubewust land te zijn. Dat klopt. Het is een eiland. Het is, afhankelijk. Het is paradijs eigenlijk. Nou, het is, het is een voorbeeldig uh, land misschien wel. Uh, het is afhankelijk van zijn grondstoffen van alle andere landen op de wereld, want ze hebben zelf niks. Het is een vulkaan midden in de oceaan. He, een, een, iets van zes keer zo klein als Nederland. Toch met meer dan een miljoen mensen. Dus ze zijn al heel erg bezig van... Ja, hoe kunnen wij onszelf kunnen voorzien? Hoe kunnen we de toekomstige generatie voorzien... van energie en voedsel? En vandaar dat ze heel erg bezig zijn... ook met duurzaamheid, windmolenparken, golfenergie. He, dat wordt allemaal nu uh, geïnitieerd en opgezet. Je zou iets tegen hun uitverkiezing kunnen hebben. Namelijk, ze hebben zo weinig met Afrika te maken... Nou, dat, is, uh, inderdaad, uh, dat, dat zou je gevoel kunnen zijn, omdat het uh, vooral uit Indische mensen bestaat. Maar het ligt uh, vlak bij Madagaskar, het ligt echt in het Afrikaanse invloedgebied. En ze hebben ontzettend sterke economische en politieke banden met Afrika. Dus vanuit dat opzicht is het toch echt een, een Afrikaans land. Ja. Nou, het klinkt als de hel staat. Uh, is er echt helemaal niks, niks aan te merken op Mauritius? Er is vast iets slecht aan Mauritius. Ach, uh, wat is er slecht? Uh, ik denk dat Mauritius uh, bewijst nou juist dat het een, een jonge, uh, succesvolle democratie is die misschien wel uh, onafhankelijk deze keer van heel erg sterke Europese invloeden uh, een democratie uh, uitoefent. En ik zie, uh, uh, ik, heb, ik ben notabene een roze brilledrager... maar ik heb eigenlijk weinig negatieve ervaringen gehad met de regering. We werken ook in ons project veel samen bent met... Je vaak op expeditie geweest? Ja, vaak op expeditie. En ook eigenlijk zakelijk ook vaak uh, met Mauritiaan uh, uh, samengewerkt. Er werken ook uh, uh, grote bedrijven. U moet zich voorstellen, het is een piepklein eilandje... maar het heeft een uh, maritiem territorium... een economische zone van 2 miljoen vierkante kilometer. Dus vis uh, is een heel belangrijke industrie... En maar alleen, dat kleine eilandje... zitten meer dan 30.000 bedrijven die iets met vis doen. En dat geeft ook aan dat het een economisch en politiek stabiel eiland is. Als je daar als Nederlander komt... stellen ze ons nog steeds verantwoordelijk voor het uitsterven van de dodo? Ja, daar komen we toch altijd weer op uit, of die dodo. Maar dat is zo. Ze weten misschien niet waar Nederland ligt... maar ze weten wel dat wij die dodo hebben opgegeten. En dat is natuurlijk niet waar. En wat zeggen ze dan in uw gezicht? Ja, dan zeggen ze van, uh, waar komt u vandaan? Komt u uit Nederland? Ja, ja, ik kom uit Nederland. Oh, dus jullie hebben onze dodo opgegeten. En dan moeten ze altijd lachen. Het, het is een heel zachtaardig en humorrijk uh, volk. En hoe legt u dat uit, dat we de dodo hebben opgegeten? Want ja, het is wel waar... Nee, het, het leuke is, uh, ik ben een wetenschapper natuurlijk... en we doen onderzoek naar wat zijn de redenen... waarom dieren uh, uitgestorven zijn op dat eiland. En wat blijkt nu, nou, alle, alle feiten wijzen erop... dat dat dier uh, jammerlijk is omgekomen door bijvoorbeeld de dieren... die de Nederlandse zeevaarders meenamen uh, vanuit uh, andere landen. Zoals de rat. En uh, als een rat uh, op zo'n eiland komt en geen natuurlijke vijanden heet... dan uh, eet hij bijvoorbeeld dode eieren. En dat is een van de theorieën... En de Nederlanders zelf, die wasten hun handen in onschuld. Nou, wij hebben het ebbehout meegenomen en we hebben andere dingen gedaan... maar niet, uh, niet zozeer bewust. Dat en die dodo smaakt ook niet lekker, hè? De walligvogel. We hebben het niet gedaan. Ja. Nou, als je even kijkt uh, wie, wie verder een kans hebben gemaakt... Mauritius ja. uh, was dus nummer één, Cap Verde nummer twee... Botswana nummer drie, de Seychelles nummer ja. vier... Zuid-Afrika nummer vijf, daarna wordt het snel minder, geloof ik... Ja. Uh, maar een terechte winnaar wat u betreft, Mauritius? Nou, het is bijzonder, want Mauritius staat al een uh, aantal jaren op nummer 1 op die ranglijst. En er zijn iets van 50 of 60 indicatoren hè, waarin men meet, probeert te meten van ja, hoe worden inkomens verdeeld, uh, hoe is de arm-rijk uh, verhouding, uh, hoe is, uh, uh, de, hoeveel mensen kunnen lezen, dat soort zaken wordt naar gekeken. Hoeveel mensen hebben uh, een eerlijk proces? Nou, al die factoren worden op één grote hoop gezet van 50 landen en door Afrika wetenschappers, Dat vind ik eigenlijk ook heel erg charmant. Het is de Ibrahim-index. Dat was een Soedanees, meen ik. Die heeft een filantroop. Die looft ieder jaar een beloning uit. Kortom, een ja. totaal terechte keus. Precies. Wij feliciteren <laughs> ja. Mauritius. Bedankt hoor, Kenneth Rijstein. Met genoegen. Het is vijf voor twaalf. En over een paar minuten begint de finale van het BK Honkbal in Panama. Voor het eerst in de geschiedenis staat Nederland in de finale. We moeten tegen Cuba. En die kamp. Dag Max. Dag, jij gaat de wedstrijd straks volgen. Je zit nog op de snelweg, hoor ik. Vlak bij Hilversum. Ik ben uh, net bij PSV geweest. Ik had graag in Panama gezeten, maar het is zo'n verrassing. Uh, dus uh, moest het op een andere manier doen. En dan ga ik zo dadelijk uh, mijn roze bril opzetten en uh, verslag geven. Het is wel bijzonder, hè? Nederland in de finale bij Honkbal. Ja, ja dit is uh, onwaarschijnlijk. Het is voor het eerst ook dat een Europees land uh, in de finale staat van een WK... Ja, eh, nou het is bij de beste vijf, de beste acht. Dat was al heel erg mooi geweest. Maar dit is echt eh, een unieke prestatie. Hoe hebben we het zover gebracht? Wat is het geheim van dit succes? Eh, goede werpers. Eh, en dan met name de S daarachter. Want eh, Nederland heeft gewoon vijf, zes hele goede werpers. En Rob Koordemans, een echte Nederlandse jongen. Want er zitten ook veel Antilliaanse jongens in het team. Maar Rob Koordemans gaat zo dadelijk over een paar minuten eh, de eerste bal gooien voor Nederland. En dat is een werper uit... Eh, de omgeving van Rotterdam, 37 jaar jong. En die uh, moet het gaan doen. Het is een echt team geworden onder coach Brian Farley. Nou, er zitten niet een paar Antilliaanse jongens in het team. Er zitten een heleboel spelers van de Antillen en van Aruba. Is dat niet een beetje een vals spel van Nederland? Nee, natuurlijk niet. Volgens mij hebben ze allemaal een keurige Nederlands paspoort. Spreken ze Nederlands en heel goed Engels. En dat hoort er dan helemaal bij, Max. We hebben ook heel veel jongens uit Suriname... En uh, antillen in het uh, Nederlandse voetbal. Het uh, begon met de publiciteit een beetje slecht. Geen enkele Nederlands medium stuurde zelfs journalisten mee naar Panama. Be begint het nu wel te komen, denk je? De zinderende opwinding over honkbal? Nou, weet je, ik, ik, ik zit al. Uh, ik geef al 31 jaar commentaar bij honkbalwedstrijden. En afgelopen vrijdag, toen Nederland in de finale kwam, werd ik helemaal plat gebeld. Van uh, Veronica Radio tot het journaal tot uh, Man bij het hond aan toe. Uh, dus het leeft als een gek. Iedereen. Twittert en, en, en uh, sms En ja, is er helemaal klaar voor. Mensen rijden ook heel erg hard op de snelweg... om uh, op tijd uh, binnen te zijn voor de grote finale. Nou, dat zou ik ook maar doen als ik jou was, Andy. Oké. Okay. Snel naar Hilversum. Oké. Okay. Dank je wel, hoor, voor dit commentaar. Dat was Andy Houtkamp dus. En dit was Met het oog op morgen. U hoort die prachtige viool alweer. Morgen zit hier John Jans van Galen. Straks na twaalf uur Patrick Lodiers in gesprek met onderzoeksjournalist Alberto Steegman. Die man die altijd schiphol en het paleis Noord-Einde binnendringt. Terwijl het helemaal niet mag. En daarin hoort u dus ook flitsen van de honkbalfinale Nederland-Cuba. Goeienacht. Take me out to the ballgame. In het holst van de nacht, van woensdag op donderdag... de spotlights op mijn held Jacques Brel. Ne me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 Agnes Kant. Kijk dit weekend onder andere naar AJAX AZ, PSV Utrecht en Feyenoord VVV. Ga naar erivizenlife.nl/slash tiendaagse en je hebt het.